Nothing I couldn't do. Thunder turns around And going on. I'm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 En dat is mijn dag. Stel hem maar mijn dag. Wel. Maar echt iets serieus. Het is echt mijn dag. Niet serieus niet. Nee, mijn dag. Het is mijn dag. Echt hartstikke lachje. Belevert het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Deks TV op kanaal 45. Bye. <laughs>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 6.9 ZFN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 Voor het eerst waren er gisteren ook protesten in het golfstaatje Koeweit. Daar gingen zeker duizend mensen de straat op. Het waren voornamelijk immigranten die in Koeweit werken. Ze eisen meer rechten van de regering. De demonstratie werd neergeslagen door de politie... die daarbij onder meer waterkanonnen gebruikte. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers in Koeweit zijn gevallen. In Amsterdam is gisteravond een parkeergarage van de gemeente uitgebrand. In de garage vlakbij de Gooiseweg stonden vegen- en vuilniswagens. Hoeveel is nog onduidelijk.